8 uur, het NOS-journaal, Jan van der Putten. ING verkoopt de Amerikaanse dochter, ziekenhuizen moeten nog meer bezuinigen... en computerhackers publiceren tienduizenden wachtwoorden. ING verkoopt zijn Amerikaanse dochter ING Direct aan de Amerikaanse bank Capital One. Die betaalt daarvoor 9 miljard dollar, ruim 6 miljard in contanten en de rest in aandelen. ING moest een dochter verkopen van de Europese Commissie... omdat die anders geen goedkeuring zou geven voor de staatssteun... die ING in 2008 en 2009 heeft gekregen. Capital One is de negende grote bank van de Verenigde Staten. ING Direct is in Amerika de grootste internetbank... met 7,7 miljoen klanten. Doordat de verkoop deels met aandelen wordt betaald... krijgt ING een belang van bijna 10 procent in Capital One. De toezichthouders moeten de miljardendeal nog wel goedkeuren. ING Direct bestaat ook in andere landen, zoals Canada, Australië, en een aantal Europese landen. En die dochters blijven gewoon van ING.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 Dat betekent volgens PricewaterhouseCoopers dat ziekenhuizen niet meer alle vormen van zorg kunnen blijven aanbieden. Ze zullen zich moeten gaan concentreren op behandelingen waar ze goed in zijn, zeggen de analisten. De Rabobank wil dat huizenkopers in de toekomst alleen nog een annuïteitenhypotheek kunnen krijgen. Dat is een hypotheekvorm waarin, waarbij in de loop der jaren de hele koopsom wordt afgelost. Ook ING ziet daar wel iets in.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 De Rabobank wil met andere partijen daarover in september een akkoord sluiten. De Rabobank is de grootste hypotheekverstrekker van Nederland. IKEA zet bij al zijn winkels in Europa extra beveiligers in. Het bedrijf is geschrokken van incidenten met explosieven in verschillende landen. Waaronder een ontploffing in een prullenbak op 30 mei in de vestiging in Son. Volgens IKEA zijn er geen concrete aanwijzingen dat er meer aanslagen op komst zijn. De inzet van extra beveiligers is een voorzorgsmaatregel. Syrische regeringstroepen zijn met tanks twee steden in het noorden van het land binnengetrokken. Dat meldt de BBC op basis van ooggetuigen. Op de Syrische staatstelevisie zijn foto's getoond die Marat al-Nouman en Khan Sheikhoun binnentrekken. Duizenden mensen zouden uit de steden zijn gevlucht naar de grens met Turkije...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 De groep hackers zegt verantwoordelijk te zijn voor veel cyberaanvallen van de afgelopen weken. Zo werden de computersystemen van Sony, Nintendo en van de Amerikaanse Senaat getroffen. Een brand in Apeldoorn leidt tot grote rookontwikkeling en overlast. De brand bij een recyclingsbedrijf voor huishoudelijke apparaten is al onder controle. Maar in de wijken eromheen zijn drie straten afgesloten. Mensen moeten ramen en deuren dicht houden. Twee basisscholen blijven voorlopig dicht. Uit de eerste metingen van de brandweer blijkt dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Het recyclingbedrijf ligt in de buurt van de A1, maar de rook heeft vooralsnog geen gevolgen voor het verkeer.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 Het weer nog, vanochtend in het noorden, kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Later op de dag van het zuidwesten uit bewolking, gevolgd door regen. Het wordt 17 tot 20 graden. In het weekend is het herfstachtig. Morgen is het bewolkt en buiig met veel wind. Het wordt ongeveer 18 graden. Zondag buien en nog wat frisser. En ook na het weekend bewolkt en buiig. ANWB Verkeersinformatie. Er staat 20 kilometer files. Er is een ongeluk gebeurd op de A10, op de A10 Noord richting de A10 Oost. Tussen de afrit voor Volendam en het knooppunt staat 4 kilometer. De weg is weer vrij. En op de A10 West richting Zaanstad staat bij Westpoort 2 kilometer file. Ook hier is de rechter dicht. A20, hoek van Holland-Gouda, eerst voor het knooppunt de Bregseplein... 4 kilometer en een stukje verderop bij Nieuwekerk aan de IJssel... 3 kilometer door een ongeluk, hier is de weg weer vrijgegeven. En op de A28, Hogeveen-Zwolle, tussen Zuidwolde en de wijk... 2 kilometer, ook hier is een ongeluk gebeurd. A28 naar Utrecht bij Leuze-Zuid, 4 kilometer. En op de A58 bij Tilburg in de richting van Eindhoven... staat tussen knooppunt de Baars en Moergestel 2 kilometer.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 Bert van Sloten. Hele goedemorgen. het is vrijdag 17 juni. Doetinchem stond blank na een zware hoosbui. Maar het blijkt toch niet genoeg te zijn, want het is nog steeds te droog. Hoe dat zit, we het zo van Rijkswaterstaat. De Grieken blijven de gemoederen bezighouden. Het zorgt ook voor onrust in Spanje. En de finale van de Europa League, de Euro League... die wordt komend seizoen in Amsterdam gespeeld. Maar we beginnen met het laatste nieuws uit Syrië. Want Turkije geeft nu ook aan de Syrische kant van de grens... humanitaire hulp aan de duizenden gevluchte Syriërs. Het heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het zal gaan om meer dan 10.000 vluchtelingen ondertussen. Die proberen allemaal uit handen te blijven van het Syrische leger. Bram Vermeulen, onze correspondent. Uh, Bram, waarom geeft Turkije hulp over de grens en uh, niet in Turkije zelf? Ja, die beslissing is genomen nadat die minister van Buitenlandse Zaken... Ahmed Davutoglu zelf langs de grens is gelopen... waarvan die dan... ...die duizenden vluchtelingen aan de Syrische kant van de grens kon zien. Hij zei, ik heb de angst in hun ogen gezien... ...en daarop zou hij de beslissing hebben genomen... ...om de hulp dus niet alleen in Turkije te laten plaatsvinden... ...maar ook aan de andere kant van de grens. Dan wordt hier nou gesproken over het creëren van een humanitaire corridor... ...een hulpgang, zeg maar, waardoor de Syriërs niet hoeven te wachten op hulp totdat ze de grens met Turkije zijn overgestoken. Maar als je er goed over nadenkt, ja. dan gaan de Turken nu in de komende dagen gewoon proberen om het probleem te verleggen in plaats van de vluchtelingen naar Turkije te laten komen, ze in Syrië te houden. Volgens mij noemen we dat in Nederland opvang in eigen regio, vluchtelingen daar houden en dus ook het probleem. Ja. Ja. Nou, precies vooral dat laatste natuurlijk, Ik bedoel, die vluchtelingen komen dus niet in Turkije terecht. Ja. Je, je, je pikt een stukje land eigenlijk even tijdelijk af van uh, Syrië om ze daar op te vangen en als het conflict voorbij is, heb je als Turkije in dit geval het probleem niet meer in eigen huis. Ja, ja, en dat, eh, volgens mij heeft dat alles te maken met lessen uit uh, de geschiedenis. Uh, je kunt je herinneren, in begin jaren 90 hebben we hier honderdduizenden vluchtelingen gehad... op de vlucht voor de gifgasaanvallen van Saddam Hussein op de Koerden in het noorden van Irak. Dat is toen een gigantische humanitaire crisis uh, geworden en die Turkije ook handenvol met geld heeft gehad. Echt honderdduizenden verdeeld over de steden in het zuidoosten van, van Turkije. Dat konden die uh, gemeentebesturen gewoonweg niet dragen En dus probeert men nu om dat probleem daar te houden. Maar ja, je kunt je natuurlijk afvragen in hoeverre je dezelfde steun kunt ver verlenen op het moment dat ze niet in jouw land verblijven. Ja, maar kan dat ook gewoon uh, zo? Maar moet daar het Turkse leger gewoon de grens overtrekken? Hoe gaat dat? Ja, dat is mij niet duidelijk, en dat maakt de minister van buitenlandse Zaken ook niet duidelijk. Uh, voor, voor wat hij nu zegt, hè, gaan ze gewoon hulpzakjes uh, over het prikkeldraad tillen en dat zo aan die vluchtelingen geven. In feite moet je natuurlijk dan ook dat land binnengaan. Nou ja, dat gebeurt uh, in verschillende regio's van de wereld wel vaker. Denk bijvoorbeeld aan de vluchtelingencrisis, waarbij uh, Afrikaanse vluchtelingen vanuit Libië naar Italië oversteken. Heeft Italië een akkoord gesloten met Libië door... Uh, heel ...heel veel geld te geven aan, aan Gaddafi in dat tijd om die vluchtelingen daar te houden. Maar dit is nou niet de tijd van akkoorden, van politieke akkoorden tussen Damascus en Ankara... ...om die vluchtelingen daar te houden. En ik heb heel erg de indruk dat de vluchtelingen op dit moment speelbal aan het worden zijn... ...tussen de Turk aan de ene kant en Assad aan de andere kant, die in grote nood verkeert. Ja, maar ondertussen hoor je inderdaad dat de vluchtelingen echt op de vlucht... ...ik bedoel, het woord zegt het op zich ook wel, ja. echt op de vlucht zijn omdat dat leger aan het huishouden is. Ja. Ja, en dat houdt niet op. Uh, we hebben natuurlijk vorige week vooral gesproken over de vreselijke toestanden in de noordelijke stad Yusir al-Segur. Nou, die. Stad die is uh, le leeggejaagd door het leger. En daar heeft het leger nu volledige controle over. Maar je ziet nu en je hoort nu dat de operaties zich verspreiden. Uh, je hebt de stad Khan Sheikhoun En je hebt de stad Marat al-Nouman. Dat ligt zeg maar, op de snelweg tussen Damascus en Aleppo. aan de westkust van Syrië. En de regering zegt uh, dat ze dit doen om te voorkomen dat gewapende groeperingen. de grote snelweg tussen die twee steden zou gaan blokkeren. Nou, de ooggetuigen, de vluchtelingen die nu naar Turkije die vertellen dat er ook weer honderden duizenden mensen op de vlucht geslagen zijn, ook weer richting Turkije. Je moet je voorstellen dat Marat Al-Numan is een stad met 90.000 inwoners. Daar zouden er nu niet, minder, voor niet meer dan 7.000 over zijn. Dus Turkije maakt zich terecht zorgen dat dit pas het begin is van een hele grote vluchtelingencrisis. Met uh, alle gedachten die ze daar op dit moment bij hebben en alle oplossingen ook die ze aandragen. Dankjewel Bram. Bram van Meulen was dat vanuit Turkije. Gaan wij naar Waddingsveen. Daar hebben ze heel andere problemen. De hefbrug. Maar hij doet het in, ondertussen weer. Hij is een week lang uit bedrijf uh, geweest. Maar dat heeft nogal wat consequenties, zo'n kapotte, kapotte brug. Maak Robin Visser in Waddingsveen of ben je ondertussen een stukje naar het noorden getrokken? Nou, ik ben een stukje verderop uh, gaan staan, Bert. Want hier uh, bij Alphen aan de Rijn is een, is een terminal. Daar worden containers op uh, binnenvaartschepen geladen. En uh, ja, die binnenvaartschepen die gaan dan vervolgens over de gouden onder die hefbrug door. Als die hefbrug het doet natuurlijk, hè? Afgelopen week deed hij het dus niet. En dat heeft uh, forse consequenties hier uh, gehad. Ik sta hier met uh, Fred Holvast. Hij is uh, logistiek directeur van Heineken. Er kwam net een vrachtwagen met een container aan. En toen vroeg ik aan hem, wat zou daar nou in zitten? En toen zei hij... Nou, dat kan bier zijn, dat kan bier zijn, dat kan bier zijn. Namelijk in flesjes, of in blikken, of in vaten. Maar hoe dan ook, er zit bier in. Er zit Heineken bier in. Wat heeft dat nou voor consequenties voor jullie gehad... dat die brug een week gesloten was? Ja, hele grote. Uh, maar laat ik in de eerste plaats zeggen... Uh, ja, we zijn enorm geschrokken van de mededeling dat een brug naar beneden kwam. We zijn uh, heel blij dat er uh, gelukkig geen uh, letsel bij was. Uh, niemand uh, is daar uh, uh, gewond bij geraakt. Uh, vervolgens op dat moment ja, stokt de, uh, de afvoer voor ons. Ja. Dus we hebben direct uh, een uh, vergadering uh, gehad met het Alferium. Uh, het wat... Alferium is het overslagbedrijf wat het eigenlijk voor jullie regelt, dat ja, transport. Uh, dat zijn er komt de... trouwens weer een container met waarschijnlijk bier aan. Ja, uiteraard weer met bier. En, uh... Wat er gebeurt hier, moeten we even uitleggen. Er komen hier vrachtwagens, die komen van uw brouwerij... Hier wordt het bier op schepen geladen. En waar gaat het dan uiteindelijk heen? En die, die schepen die varen naar Rotterdam. Daar gaan die zeecontainers dan op de grote zeeschepen. En die zeeschepen die varen vooral naar de USA, maar ook naar alle mogelijke andere plekken in de wijde wereld. Wij hebben het hier over exportbierluisteraars. Hoeveel? schade heeft u nou geleden? Ja, uh, we hebben natuurlijk geprobeerd om de productie door te laten gaan. Uh, op een gegeven ogenblik bleek dat niet meer mogelijk te zijn. Uh, en we hebben de kolonnen stil moeten zetten. Ja, slechts dus u zegt hoeveel? Uh, dat was uh, zo'n uh, kleine half miljoen dozen. Voor uh, de mensen die dat het minder zegt, rekenen het uit. En dat is het ongeveer 4 miljoen liter. 4 miljoen liter exportbier. Dat he heeft u uh, geld gekost? Gaat u een schadeclaim indienen bij de provincie? Nou, we zijn nog uh, volop aan het Kijken wat die schade precies is. Eh, daarbij houden we alle opties open en we kijken wat we gaan doen. Heineken houdt alle opties open. Dat is correct. Bent u inmiddels weer met de productie op gang gekomen? Ja, sinds uh, kijk, uh, van de ene moment op het andere moment. Uh, zeker als het pinksteren is, dan is er een enorm tekort aan transportcapaciteit. Dus u dus... moet zich weer herstellen eigenlijk? Ja. Dus de brug is hersteld, maar u bent nog niet hersteld. Ja, ja de, brug, de brug is nu hersteld. Maar grappig genoeg, ongeveer woensdagavond, 24 uur daarvoor... Uh, hadden we alle transport weer geregeld met de weg. Kijk, en nou mag u weer het water op. Succes. Gelukkig. Kom op met het bier. Ja, de Amsterdam Arena die krijgt weer een Europese finale in 2013. Dat doen we straks bij de anwb zit Dennis, mooi. Dennis, zo rond deze tijd dacht jij 50, maar het is minder. Het is minder, ja. Er staat nu 30 kilometer, uh, verdeeld over uh, 10 plekken. Uh, bij Amsterdam loopt het vast op de A10 West, uh, richting Zaanstad. Bij Westpoort is de rechterrijst ook dicht, dan staat een kapotte auto. En op de A20 naar Gouda, bij Rotterdam Centrum 4 kilometer en bij Nieuwekerk ook weer 3 kilometer. Bij dat laatste is een ongeluk gebeurd, alle rijstroken zijn wel weer open. Ongeluk op de A28, Hogeveen Zwolle, tussen Zuidwolde en de Wijk 3 kilometer. En op de N325 bij Arnhem. in de richting van Velpenbroek. Daar staat tussen het Gelredoom en Precikaaf. 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. En nou een heel gek bericht voor als u bijvoorbeeld in Doetigem woont. Want uh, het blijft droog, het is te droog. Rijkswaterstaat in de waterschappen, verenigd in het managementteam watertekorten... denken dat de regen van de afgelopen dagen... onder andere dus die regen die met bak uit de hemel viel daar in Doetigem, dat die regen het watertekort in verschillende delen van het land... voorlopig niet zal oplossen. Directeur-generaal Rijkswaterstaat en voorzitter van het managementteam... Jan Hendrik Dronkers. Goedemorgen. Verstoten. Nou, gaat u dat eens eventjes uitleggen aan de mensen in Doetinchem en omstreken? Ja, er is heel veel watergevallen. Zelfs uh, lokaal uh, echt uh, zoveel dat we ook rekening mee moeten houden... dat we wat meer water weg moeten laten stromen. Maar desalniettemin hebben we in Nederland te maken met uh, een heel groot watertekort... 152 mm, nog steeds. En dat betekent dat het eigenlijk meer dan 14 dagen onafgebroken moet gaan regenen. Dan willen we zitten op het waterniveau wat we normaal in, uh, voor deze tijd van het jaar hebben. Dus de droogte is nog steeds echt aanwezig. Ja, ik geloof niet dat de mensen blij zullen zijn met u als u zegt van het moet twee weken lang achter elkaar gaan uh, regenen. Maar dat is wat we echt nodig hebben. Dat is wat we echt nodig hebben. Dus we zitten echt in een bijzondere situatie dit jaar. Ja, maar wat, wat kunt u eraan doen? Wat voor maatregelen heeft u genomen? Nou, wat we hebben gedaan is dat we in ieder geval het pijl op het IJsselmeer en het Markenmeer hebben verhoogd met 10 centimeter. Daardoor is onze watervoorraad groter en door allerlei fijnregeling door het hele watersysteem heen proberen we twee dingen te doen. Te zorgen dat het pijl zoveel mogelijk op niveau blijft, zeker voor de veenkade. Dat zijn natuurlijk toch dijken die gevoelig zijn voor verdroging. En we proberen de verzilting, de indringing van zout water zoveel mogelijk te want dat is natuurlijk heel nadelig voor de landbouw en alle telers van ja. wat. Wat mij opviel was, met die plensbuien, nou zie je dat wel vaker als er van die plensbuien komen. Maar ik dacht, misschien ja. heeft het te maken met de droogte, dat heel veel van dat water gewoon niet weg kon. Heeft dat te maken met de structuur ook van de grond? Het is inderdaad ook een punt. Als het, de bodem heel erg droog is, neemt het niet zo snel uh, water op. En dan uh, stroomt het water ook weer vrij snel af. En dat leidt inderdaad snel tot meer wateroverlast. Dat klopt. Ja. Ja. Blijven de dijken trouwens nog onder verscherpt uh, toezicht? Want uh, de, ze werden met name in de ik uh, regelmatig gecontroleerd, althans meer dan in het verleden. Ja, er is inderdaad nog sprake van uh, verscherpt toezicht. En zodra we ergens een scheur zien, dan wordt die onmiddellijk uh, gerepareerd om de veiligheid uh, te garanderen. Ja. Nou, dan wens ik u een natte dag. Wat een gekke wens, hè? Nou, het... Uh, op dit moment uh, schijnt de zon hier waar ik <laughs> Heeft u. Dus. Weer. Nou, meneer Dronkers, in ieder geval uh, sterkte met de zaak. Graag gedaan. Jan Hendrik Dronkers was dat van Rijkswaterstaat. En dan de zeehonden. Daar is het druk, althans bij die crash daar in Pieterburen. Zeehondenopvang wordt overspoeld met huilers. Dat zijn pasgeboren zeehonden die hun moeder zijn kwijtgeraakt. Niet ongewoon in deze tijd van het jaar, want het is de geboorteperiode van jonge zeehonden. Maar het zijn er dit jaar in Pieterburen wel ongebruikelijk veel. Ik wil Bruno. Waar is zich gevonden? Uh, dat staat hier niet op, maar deze hebben wij volgens mij opgehaald ja. samen. In Harlingen. In Harlingen en die komt van Ter Schelling. En dan mag je voor mij even, even in die bak komen staan. Oh. Bruno oh. krijgt nu voeding oh. met een, huh? ja, een slang die aan oh. het trechter zit in zijn bek. Oh. En wat krijgt hij nu? Vispap. Oh. Gemalen haring. Ze oh. dus malen de haring in een blender. Daar doen we vocht bij. om een, ja, een beetje een papachtige substantie te krijgen. Want hoe oud zijn ze als ze hier dan komen? Zoals deze die hier liggen? Die zijn maar een paar dagen oud. En uh, heel soms hebben we ook premature. Dat zijn uh, te vroeg geboren zeehonden. En daar hebben we inderdaad ook van uh, dit, een paar dit jaar uh, gekregen. Daniëlle van Gennep van de zeehondencress Pieter Buren. Het, uh, het huilenseizoen is weer begonnen, maar uh, drukker dan anders? Het is uh, behoorlijk druk, kan ik je zeggen. Ja, met, uh, met zoveel... Uh... Uh, dieren in de opvang uh, is het uh, voor onze medewerkers en vrijwilligers hartstikke hard werken. Vier à vijf keer per dag uh, moeten al deze dieren gevoerd worden. En uh, ja, elke dag komen ze opnieuw binnen. Hoeveel ja. dus hebben jullie er nu al? We hebben er nu 44. Maar uh, ja, elke dag zijn ze weer onderweg om, uh, om uh, meer uh, verweesde jongens. Hè, omdat, uh... Uh, dat krijgt hij als jong natuurlijk niet van zijn moeder. Nee. Als jong krijgt hij oh. moeder... Uh, moedermelk. En dat is. Uh, dat kunnen wij niet namaken. Dus vandaar dat we het alternatief hebben. En zo krijgen de huilers één voor één voeding van de verzorgers Hans en Melanie. Maar hoe komt het dat ze dan uiteindelijk hier terechtkomen? Uh, waarom gaan die huilers bij hun, hun, hun moeders vandaan? Ja, heel vaak heeft dat te maken met verstoring. Um, onwetende wandelaars die gebruik maken van het prachtige Pinkster Weekend. En denken van, goh, leuk, ik ga de zeehonden kijken op het wat... Uh, ja, die zien die dieren bij hun moeder liggen en denken, oh leuk, daar ga ik naartoe. Maar ja, ze vergeten dan dat, of ze weten het niet, dat uh, deze dieren, die zijn, moeten altijd bij elkaar blijven. Moeder en Jong mogen nooit gescheiden raken. En als dat wel gebeurt, dan komen ze ook vaak niet meer bij elkaar. En dan uh, krijg je dus een huiler die uh, om zijn moeder huilt. En uh, nou ja, de, uiteindelijk doodgaat uh, van de honger. Ah! Nou, volgens mij is hij nu echt aan het genieten. Ah. Ah met een buisje in je bek. Ja, nou, vooral het inbrengen dat vinden ze vaak niet zo heel leuk, maar uh, als het er helemaal in zit en ze voelen dat er uh, een warme pad naar binnen komt, dan uh, nou, zijn ze lekker, uh, lekker geluikjes aan het maken. Is het nou vroeger dan anders of lijkt het maar zo? We nou, zien inderdaad zo dat uh, de zeehonden steeds vroeger uh, geboren worden in het jaar. Dus we krijgen steeds uh, vroeger in het jaar te maken met, uh, met uh, huilers en, yeah. Um, we denken dat dat komt door uh, klimaatverandering. En hoe lang moeten deze nu bij jullie blijven? Deze blijven ongeveer drie maanden bij ons. Dan zijn ze sterk genoeg om voor zichzelf te zorgen. Uh. Ook natuurlijk wel weer een leuk publiekstrekker, toch? Ja, maar daar doen we het niet voor. Het liefste vangen we ze niet op, want het beste is een zeeland af bij zijn moeder. Ja, maar het ziet er wel heel aandoenlijk uit. Dat wel, dat wel. Maar ze horen thuis in de zee. Nou, ja, Bruno, wat zit het dan weer? Wat is het dan weer? En dan lekker slapen. Oh. Het is een beetje het geluid van de dag. Als je Radema nog had, uh, dan uh, zouden we het nog een keertje laten horen, zal ik maar zeggen. De opvang van de huilers in Pieterburen. De reportage was van Menno Remeyer. Over twee jaar zijn alle ogen van de voetbalwereld gericht op de Amsterdam Arena. Dan wordt daar namelijk de finale van de Europa League gespeeld. Directeur van die Amsterdam Arena is Henk Markering. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft u dat voor elkaar gekregen? Nou, dat is een uh, zorgvuldig lobbytraject geweest, uh, al sinds anderhalf jaar ongeveer, samen met de KNVB. Ja. Dus dat, uh, dat vergt meestal de nodige voorbereidingen. Ja, dan moet je, laat zeggen, overal gaan eten en iedereen erop attent maken dat je een hartstikke leuk stadion hebt. Nou ja, het is al wel bekend bij de UEFA dat wij een goed stadion hebben, maar we hebben sinds een, een jaar ongeveer aangekondigd dat we een forse uitbreidingsplannen hebben en die inmiddels ook gerealiseerd worden. Er wordt geïnvesteerd in het gebouw, we schaffen heel veel nieuwe installaties aan nieuwe apparatuur. Dus het stadion wordt eigenlijk weer helemaal state of the art gemaakt voor, de, voor een nieuwe toekomst. En dat, dat soort innovaties, dat spreekt ook de UEFA aan. En dat was ook een belangrijke reden om voor de Amsterdam Arena te kiezen in 2013. En is het belangrijk voor het stadion? Ja, dat is uiteraard belangrijk voor het stadion. Het is een, een mooi affiche. Je staat even weer in de, in de kijker in, in heel Europa en misschien wel in de wereld is goed voor de stad Amsterdam. Uh, dus uh, ik denk dat we daar uh, zeker veel uh, profijt van hebben. Ja, want heeft u het nodig wat u doet, nou, maar niet alleen natuurlijk voetbalwedstrijd, ook een merk voetbal, maar natuurlijk ook uh, grote concerten, de toppers en dergelijke? Ja, we hebben een, een heel breed uh, scala in de programmering, maar voetbal is natuurlijk toch altijd ons uh, hoofdgerecht. Ajax en het Nederlands Elftal, uh, KNVB, uh, uh, uiteindelijk uh, zijn we een, een heel goed uh, voetbalstadion, waar ook heel veel andere dingen gebeuren. En Het voetbal, en met name dit soort uh, spraakmakende wedstrijden met UEFA als organisator uh, zetten ons duidelijk weer op de kaart van, uh, van uh, ja, de voetbalstadions in Europa. En de kosten wegen die uh, op tegen de, de opbrengsten, want uh, je moet natuurlijk ook wel wat investeren, beveiliging en dergelijke. Ja, je weet natuurlijk niet welke clubs er komen, maar je moet toch investeren. Nou ja, De investering die we doen in het pand, uh, die zouden we toch al doen. Dat heeft niet direct iets te maken met uh, deze finale. En de, de, de operationele kosten die u noemt, zoals beveiliging, uh, die worden door de organisator altijd vergoed. Ja, En dan is natuurlijk de grote vraag, het is pas over twee seizoenen, dus we hebben nog even de kans om lekker te speculeren. Uh, welke Nederlandse clubs moeten die finale gaan spelen? Ja, dat is natuurlijk een, een hele lastige, maar wat mij betreft staat Ajax natuurlijk in de finale, dan wordt het sowieso een topper. Dat is een hele domme opmerking voor mensen natuurlijk in Amsterdam, hè, want Ajax moet Champions League toch spelen? Nou ja, dat, dat is natuurlijk <laughs> voor de club nog beter, ja. hè, dat, dat kan ook, in 2013 uh, wordt de finale in Wembley gespeeld. Dus, ja, Ajax in Wembley en de andere Nederlandse club, uh, tenminste als ik de Amsterdammers hier op de redactie moet geloven, moet dan uh, in de a Arena spelen. Ja, het zou prima zijn. Ja. Ja, het, uh, want uiteindelijk, als er een Nederlandse club zou spelen in die finale... dan ben je gegarandeerd van een uh, vol huis. Ja, precies. maakt niet uit welke. Als er maar gewoon een Nederlandse ploeg, want het zou succes ook uh, betekenen. Nou, ik wens u uh, veel uh, plezier alvast. Uh, veel genoegen bij het uitkijken daarna. Maar er zijn nog heel veel andere wedstrijden voor die tijd, meneer Markering. Dank u wel voor ja. het gesprek. Graag gedaan. Daaf. Goedemorgen.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 Probeco, the investment engineers. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl. Natuurlijk kunt u verzuim verzekeren. Maar dat is nog geen verzekering tegen verzuim.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 ING-dochter verkocht aan Amerikaanse bank en ziekenhuizen bezuinigen nog niet genoeg. Het is half negen. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. ING verkoopt zijn Amerikaanse dochter ING Direct aan de Amerikaanse bank Capital One. Die betaalt ervoor 9 miljard dollar. De verkoop was nodig omdat de Europese Commissie anders niet wilde instemmen met de staatssteun die ING heeft gekregen. ING-topman Hommen is deels opgelucht dat het bedrijf is verkocht. Aan de ene kant natuurlijk wel, aan de andere kant vind ik het jammer dat we het bedrijf verkopen. Het was een, uh, een belangrijk pareltje in, uh, in ons pakket en uh, we moeten er afscheid van nemen. Wat hadden geen keuze. Capital One is de negende bank in grootte van de VS en ING Direct is de grote, grootste Amerikaanse internetbank. De toezichthouders moeten de miljardendeal nog wel goedkeuren.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 Huizenkopers moeten in de toekomst alleen nog een annuïteitenhypotheek kunnen krijgen, vindt de Rabobank. Dat zou beter zijn voor de doorstroming op de woningmarkt en goedkoper voor de overheid. Bij een annuïteitenhypotheek wordt de koopsom gaandeweg helemaal afgelost. Economieredacteur Merel Stikkeloren. Het gevolg voor mensen die een hypotheek willen is wel dat de maandlasten omhoog gaan met zo'n 15% heeft de Rabobank laten berekenen. En in ruil daarvoor wil de bank wel dat de overheid ook een stapje doet. Dat zij de overdrachtsbelasting afschaffen of, uh, of in elk geval verminderen. En dat moet dan weer die hogere lasten compenseren. Veel mensen kiezen liever voor een spaarhypotheek of een aflossingsvrije hypotheek. Want dan profiteren ze maximaal van de hypotheekrenteaftrek. Andere banken zouden het voorstel van de Rabobank steunen. Een brand in Apeldoorn leidt tot grote rookontwikkeling en overlast. De brand bij een recyclingbedrijf voor huishoudelijke apparaten is al onder controle. Maar in de wijk eromheen zijn drie straten afgesloten. Twee basisscholen blijven voorlopig dicht. En de rook die stinkt verschrikkelijk, zegt de brandweer. Ja, We krijgen ook telefoontjes dat mensen prikkende ogen hebben. Dat zijn natuurlijk signalen waar we heel scherp op zijn. Uh, het advies is dan ook dat mensen die uh, de rook ruiken, dat is natuurlijk nooit goed. Dus uh, voor die mensen uh, ramen en deuren sluiten. En uit de eerste metingen van de brandweer blijkt dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen daar in Apeldoorn. Het recyclingbedrijf ligt in de buurt van de A1. Maar de rook heeft vooralsnog geen gevolgen voor het verkeer. IKEA zet beveiligers in bij alle winkels in Europa. Aanleiding is een aantal kleine explosieven die zijn afgegaan bij IKEA-winkels. Zo werd eind mei een prullenbak opgeblazen bij de IKEA in Zon, En er waren ook kleine explosies bij winkels in België, Frankrijk en Duitsland. Wie daarachter zit is nog niet bekend. Die extra beveiligers zijn een voorzorgsmaatregel, zegt IKEA. En die mensen staan bij de ingang en de uitgang van iedere winkel. Syrische regeringstroepen zijn met tanks twee steden in het noorden van het land binnengetrokken. Dan meldt de BBC op basis van ooggetuigen op de Syrische staatstelevisie zijn foto's getoond... van troepen die Marat al-Nouman en Khan Sheikhoun binnenvallen. Volgens de Syrische staatstelevisie is het in de stad Yisrael Sugur juist weer rustig. De inwoners van starten naar hun huizen, nadat de stad van de gewapende Duizenden mensen zouden uit de steden zijn gevlucht naar de grens met Turkije. Een groep hackers heeft maar liefst 62.000 Australische wachtwoorden op internet gezet. Gestolen wachtwoorden horen bij e-mailadressen van de overheid, zegt deze Australische verslaggeefster. De leaked e-mails included hotmail en Gmail identities. Australian government department accounts. Also leaked were login details for eight Australian universities. There also appeared to be two logins for two girls high schools in Queensland and Melbourne. De hackers hadden eerder al de computersystemen van Sony, Nintendo en gisternacht de CIA website platgelegd. En Australische instanties raden iedereen aan om de wachtwoorden zo snel mogelijk te veranderen. Dan nog de pianospelende broers Arthur en Lucas Jussen... die hebben dit jaar de Edison Publieksprijs voor klassieke muziek gekregen. Jongens van 14 en 18 kregen met hun debuutalbum Beethoven Pianosonata's... de meeste stemmen. En de prijs werd uitgereikt op het Edison Klassiek Gala in Scheveningen. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Over het noorden van het land trekken een aantal wolkenvelden... met in het noordoosten ook een lokale bui. In de rest van het land is het vrij zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen 12 graden in het zuiden en 14 graden aan de kust. En daarbij staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Later in de ochtend blijft het ook in het noordoosten droog. Vanmiddag trekken vanuit het zuidwesten wolkenvelden over het land en raakt het overal bewolkt. De wind draait naar het zuiden en het wordt vanmiddag ongeveer 19 graden. Later in de middag wordt de wolking dikker en in het zuidwesten kan al wat regen vallen. In de avond breidt de neerslag zich uit over de rest van het land... Morgen, zaterdag, wordt het een bewolkte dag met weinig ruimte voor de zon. Verspreid over het land komen buien voor en er staat een stevige zuidwestenwind. Warm wordt het niet met maximaal rond 17 graden. Ah, we hebben even met 25 kilometer files. De meeste daarvan staan rondom Utrecht en Rotterdam. Maar ook bij Amsterdam loopt het vast op de A10 West in de richting van Zaanstad. Tussen Sloten en Westpoort 6 kilometer. Daar staat een kapotte auto en daarom is de rechterrijstrook ook dicht... A20, Hoek van Holland-Gouda. Bij Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. En ook een ongeluk op de A30, Barneveld-Ede bij Ede-Noord. 2 kilometer. Tot slot de A58, Breda Tilburg. Ook hier is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Galder en Sint Annabos staat 4 kilometer. Dat een private banker veel verstand heeft van financiële zaken, daar ga ik vanuit.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 De NOS op Radio 1, het NOS Radio 1-journaal. Natuurlijk via internet, www.nos.nl. En ook Twitter, NOS Radio 1. Dat is het Twitter-adres uh, dat wij erop nahouden. Dan de Griekse schuldencrisis. Er zijn ook allerlei verhalen over te lezen op het internet. Die Griekse schuldencrisis werpt zijn schaduw... over de financiën van andere zwakke eurolanden. Voor Spanje bijvoorbeeld wordt het steeds duurder om geld te lenen. De rente op de Spaanse uh, staatsobligaties die bereikte gisteren een nieuw record. Daar ga ik over praten met... Harold Bening, hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit van Tilburg. Goedemorgen, meneer Bening. Goedemorgen. Ja, Spanje hier nou echt last van? Nou, uh, in de zin van dat als de, de rentetarieven waar de Spanje dan zelf geld moet aantrekken omhoog gaat... dan heeft Spanje daar natuurlijk uh, uh, last van. En we noemen dat in het Engels ook wel contagion, besmetting. Dus problemen in het ene land in de eurozone leidt tot uh, ja, minder vertrouwen in andere landen. Ja, maar kunnen we echt vaststellen dat er sprake is van besmetting? Nou, uh, dit zien we eigenlijk al, het uh, is niet de eerste keer dat het gebeurt. Het is dus wel eerder gebeurd dat als er dan uh, bijvoorbeeld nu de spanning in Griekenland heel, ha heel hard op en dat dan ook uh, beleggers gaan kijken hoe staat het dan met andere landen in Europa... en dat daardoor de rente oploopt. Yes. Niet de eerste keer. Nee. Maar ja, de spanning, u zegt het zelf, loopt ontzettend op. Uh, vandaag Merkel en Sarkozy die elkaar uh, ont ontmoeten. Uh, onze eigen minister De Jager die speelt een soort spel, uh, maar misschien is het woord spel niet op zijn plek... maar een soort hard to get. Allerlei hoge eisen aan een nieuw steunpakket. Uh, wat is het effect daar allemaal van? natuurlijk uh, grote mate van onzekerheid, maar wat er gewoon achter ligt is dat we nog steeds niet uh, dat de Europese politici en ook niet de Europese centrale bankiers in staat zijn geweest om met een bepaald pakket te komen wat geloofwaardig is naar beleggers op financiële markten... naar, naar diegenen die die obligaties van landen als Griekenland hebben gekocht. Het grote probleem is bijvoorbeeld met Griekenland... dat die schuldenlast zo onhoudbaar groot geworden is... dat ja, Griekenland kan dat eigenlijk nooit terugbetalen. Zelfs als Griekenland de overheidstekorten gaat terugbrengen... dan hebben ze nou iets van twintig jaar nodig om dat uh, terug te brengen... die staatsschuld en Dan moeten ze twintig jaar lang enorme hoge begrotingsoverschotten uh, genereren. Nou, dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus je moet op een of andere manier... Dan moet je dan oplossingen gaan denken. Een van de oplossingen waar heel veel over gesproken wordt, is natuurlijk herstructurering van de schulden. Uh, met name dan dat beleggers op die obligaties verliezen moeten nemen. Ja. Nou, die stap is nog niet gezet uh, door de minister van Financiën, waar het nu om gaat, is ook over zeg maar looptijdverlenging. Uh, waarbij dan uh, die obligatiehouders hun geld later terugkrijgen. Nou, dat kan ook weer heel veel onrust geven. Als je op die manier gaat doen, Daarom heeft ook. Uh, uh, nou, het Welling gezegd, president van de Nederlandse Bank, als je in die soort, dat soort richtingen gaat denken, dan moet je wellicht de, de, de, de omvang van het Europese noodfonds, hè, wat je beschikbaar hè? is uh, om te redden, uh, of bij te staan, verdubbelen van 750 naar 1500 miljard. Uh, dat zou één oplossingsrichting zijn, maar het grote probleem blijft steeds van op het moment dat je dus, er zijn landen die hebben zo'n grote schuld, ik zeg wel eens, iemand heeft een hypotheek en die kan de hypotheek niet betalen... en dan zeg je, weet je wat, hier heb je een tweede hypotheek en nu kun je hem wel betalen. Nou, eh, iedereen begrijpt wel intuïtief dat dat een hele moeilijke kwestie is. Ja. Nou ja, goed, het, het gekke is dat elke keer het besluit voor zich uit wordt geschoven. Want de analisten, zoals u, zeggen dan van, ja, je moet iets anders doen. Je moet misschien gewoon inderdaad kwijtschelding of iets, iets, iets in die geest uh, gaan doen... want het valt niet aan te ontkomen. Maar de politiek is nog niet zover. Nee, maar dat komt omdat dat de politiek een bepaald probleem heeft. Namelijk dat ze bepaalde oplossingen niet kunnen. heel moeilijk kunnen uitleggen zeg maar, aan de kiezers. Kijk, op het moment dat je zou zeggen dat dan die beleggers in Griekenland. Uh, uh, voor een deel verliezen zouden moeten nemen. Hè, voor een deel hun geld in Griekenland niet zouden terugkrijgen. Nou, dat zijn banken en pensioenfondsen. En met name bij de banken is het zo: uh, die moeten dan verliezen nemen. Nou. Voor een deel kunnen die banken, hè, vooral de grote banken in Frankrijk en Duitsland waar het om gaat, die kunnen dat, want ze maken sinds vorig jaar weer behoorlijke winsten. Maar voor een deel eh, zullen ze die verliezen op dit moment niet helemaal zelf kunnen dragen, omdat ze daardoor onder de minimum vereiste kapitaalbuffers komen. De minimum vereiste buffers aan eigen vermogen. En dat betekent dat de overheden, wij als belastingbetalers dus, tijdelijk die banken weer van een nieuwe kapitaalsinjectie moeten voorzien. Net zoals we bijvoorbeeld hebben gedaan in Nederland met ING of met Egon. Op zichzelf is daar niks tegen. Op het moment dat je dan dat ook doet met een passende rentevergoeding... een passende risicopremie... dat de overheid daar ook voor wordt gecompenseerd. Maar leg dat nou maar eens even uit aan de kiezers? Dat je zegt, dames en heren, we gaan ook in een bepaald land in Europa... We moeten flink bezuinigen, de overheid moet een broekriem aantrekken... maar we gaan nog wel even voor een tweede ronde steun aan de banken. Het is politiek explosief. U kunt zich voorstellen wat de krantenkoppen zullen zijn. En daar ligt het grote probleem. Ja. Uh, trouwens, het laatste bericht komt nu uh, net binnen uit uh, Griekenland. Is dat uh, in het Griekse kabinet er een nieuwe minister van Financiën wordt uh, uh, benoemd. Maakt dat wat uit trouwens? Nou ja. Dat hangt natuurlijk heel erg af van uh, wie die man of vrouw is. Ja, dat staat er nog niet bij, dat wordt later vanochtend uh, bekend. Voor, hey, of deze persoon uh, uh, internationaal een bepaalde hey, reputatie en geloofwaardigheid heeft. Maar waar het ook om gaat natuurlijk in Griekenland... je ziet de, demo je ziet de intensiteit van de demonstraties gewoon toenemen. Um, een maand geleden ging het erom dat mensen zeiden... ja, tolpoortjes, daar rijden we gewoon langs zonder te betalen. En uh, hoge prijskaartjes voor de bus, die betalen we niet. Maar je ziet dus nu gewoon massale demonstraties. En de vraag is gewoon ja, of de Grieken dit wel trekken. En dat komt, gaat toch weer terug van naar de vraag van, ja, de Grieken willen best wel bezuinigen, maar als ze geen perspectief zien, ja. als ze geen licht aan het einde van de tunnel zien, ja, dan zullen ze dat politiek gewoon niet trekken. Ja. De naam is trouwens, op het moment dat we erover praten, komt de naam voorbij, Evangelos Venizelos. Kent u hem? Ik ken niet. Nee, ik ook niet. Maar ja, wie, weet, uh, dat wie hoor, weet, we horen dat straks wel van onze correspondent... wat voor persoon het is. We hadden het over vooral ook uh, uh, tijd. Maar is er, uh, is er nog veel tijd? Is het een kwestie van dagen, weken, maanden? Nou, het is wel zo natuurlijk dat hoe langer dit uh, verhaal, zeg maar, uh, doorert, Ik zeg wel eens van, ja, wat er in Griekenland gebeurt... maar ook daarmee verbonden in die andere twee probleemlanden... Ierland en Portugal. Hoe langer dit doorgaat... ja, hoe, hoe ook groter risico's je loopt met, zeg maar, van onzekerheid en, en, en, en, uh, en een gebrek aan vertrouwen onder beleggers. En dat kan natuurlijk ook gewoon op een bepaald moment overslaan naar andere landen. Dus mijn zorg, kijk, de, de, de, de, de, er wordt gezegd op het moment dat je de schulden wat gaat herstructureren of afboeken, dan, dan moet je dus als je, moet je heel goed over nadenken hoe je dat doet. En er wordt door sommigen ook al gezegd, ja, dat kan dan ook leiden tot een eh, besmetting, een domino effect, omdat dat dan andere landen als het ware onder druk kan zetten. Nou, daar zit wat in en je moet daar heel goed over nadenken, maar tegelijkertijd de huidige... ...benadering van zeg maar de problemen niet, net niet oplossen... ...en we, zitten, we zijn er nu eigenlijk een half jaar semi-permanent mee bezig met deze discussie... ...kan op een bepaald moment ook tot een vertrouwensschok leiden... ...dat bijvoorbeeld obligatiehouders vanuit een emotie ineens de obligaties van Spanje en Italië gaan verkopen. En dan heb je nog een veel groter probleem in de euro... ...want dan moeten die landen gered worden... ...nou daarvoor is het Europese noodfonds niet voldoende... Nee. ...dan zou dat fors moeten worden vergroot en dan is de echte vraag van trekt Duitsland politiek dit, He, kan als je dan merkt dat Duitsland... dan voldoende geld uh, daarvoor vrijmaken. Oh, en dat is het antwoord Leiden. daarop ja. is niet zeker. Nee. Uh, ik wel we... zeggen, dan is Leiden helemaal in last, uh, meneer Benink. De, de, de situatie is wel helder. Het is, uh, het is in ieder geval geen prettige situatie en er moet snel wat gebeuren. Ik dank u wel. Oké, okay, goeiemiddag. Harald Benink, staat van de Universiteit van Tilburg. Straks de Griekse premier, Papandreou, die presenteert een nieuwe regeringsploeg. Dennis Mooi bij de ANWB met een staartje ontspits. Ja, ja, ja, het, het drukste moment ligt alweer achter ons, Bert. Er staan uh, nog zes files, meeste daarvan nog uh, rondom uh, Utrecht en Rotterdam. Maar bij Amsterdam staat de file op de A10 West in de richting van Zaanstad... door een kapotte vrachtwagen tussen Sloten en Westpoort, 6 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. Negen nieuwe topteams die presenteren zich vandaag met hun ambities voor de toekomst. Geen topsporters, maar topondernemers of beter gezegd topsectoren van de economie. Het ministerie van Economie heeft anderhalf miljard te verdelen voor de plannen van deze topteams. De bijdrage is van Jeroen Diager. Vroeger heette het industriebeleid, steun aan bedrijven om de economie te bevorderen. Minister Verhagen van, van Economische Zaken Landbouw en Innovatie noemt het nu bedrijfslevenbeleid. En daarvoor zijn negen topteams samengesteld. Zoals u weet wordt vandaag de laatste hand gelegd aan alle adviezen van de verschillende topsectoren... en de eerste reactie van het kabinet. Dus over de inhoud kan Timo dan ook vandaag nog niet zoveel zeggen. Maar ik geloof erin dat we er samen iets moois van gaan maken... Zorgen dat Nederland zo'n wereldspeler blijft op uw terrein. Verhagen kon er gisteren zelf niet bij zijn... toen het topteam tuinbouw zijn advies al presenteerde. Niet alle details, want dat gebeurt vanmiddag. Ik ben Timo Huggers, algemeen directeur van Flore Holland. En namens de overheid gevraagd om het topteam tuinbouw... en uitgangsmaterialen voor te zitten. In elk topteam zit een boegbeeld uit de sector, een wetenschapper, een ambtenaar en een innovatieve MKB'er. Iemand uit het midden- en kleinbedrijf. Het topteam tuinbouw stuurt aan op een nummer 1 of nummer 2 positie van Nederland in de wereld. Posities die we nastreven. Nummer 1 als regisseur in meer en meer de virtuele wereldhandel. Nummer 1 in uitvangsmaterialen, siertelt en toelevering. Dat zijn we al vandaag gedacht, dat willen we blijven. Nummer 2 in de voedingstuinbouw, we zijn nummer 3, we willen nummer 2 in 2020... Wereldleideren standaard zetten supply chain control systemen. Denk de herleidbaarheid van het product, de controle in de keten, nog meer standaardiseren in de ICT. Erg belangrijk, waar wel hele grote stappen in verschillende sectoren gezet. Daar gaan we nog meer qua ambitie ons op focussen. Naast de tuinbouwsector zijn er topteams voor de chemie, het water, energie, logistiek, high-tech... Creatieve industrie, life science en agrofood. Sectoren waarin Nederland volgens het ministerie al sterk in is. Totaal ligt er 1,5 miljard euro. Maar dat is geen geld dat als subsidie wordt weggegeven. De sectoren moeten steeds zelf de helft opbrengen. En het vertrekpunt zal nu zijn alles in een PPS, een publiek-private samenwerking, waarin we wel mogen vragen aan de overheid, maar ook zelf het bedrag zullen moeten gaan matchen. De topteams zullen vanmiddag advies geven over zaken als overbodige regels, infrastructuur en knelpunten in het vakonderwijs. Alles gericht om de sector te laten uitblinken op de wereldmarkt. Voor de tuinbouwsector zegt Timo Hugus betekent dat het volgende. Wij gaan focussen op de top van de sector. Daarmee zal ook de rest van de sector uiteindelijk zijn voordeel hebben. En met dat focussen geven wij een paar zaken aan. Met name de duurzaamheid waarin deze sector echt in etaleert. Het tweede focuspunt wat we gaan aanleggen is de internationalisering. Om uiteindelijk meer toegevoegde waarde naar de Nederlandse sector, naar de Nederlandse economie te halen. En wil je bij die top blijven horen, dan moet je vernieuwen, innoveren. Ook daar is het geld voor bedoeld. De glazen kassen als nieuwe energiebron de veredeling van zaden. Een ander punt is de aardwarmte. Mm -hmm. We zijn op dit moment bezig als een van de eerste industrieën... om vier kilometer diep in aardlagen te boren... om in bepaalde zandlagen water van temperaturen... onder druk van meer dan 100 graden naar boven te halen. En op die manier niet alleen maar kassen te verwarmen... maar ook bedrijven te verwarmen en hele woonwijken te verwarmen. Hugus presenteert het plan van het topteam tuinbouw... op een bijeenkomst met allemaal mensen uit de sector. Wat is voor hen belangrijk? Energie, arbeid... En vooral het volgende punt is hoe gaan we met elkaar samenwerken. Dat we dus het plantje of het bloemetje wat wij dus inderdaad kweken goed door die keten heen krijgen. En de grote vraag is dan hoe komen we tot elkaar in die samenwerking en hoe krijgen we een goede regie daarover. Ik denk een stukje duurzaamheid en dan zowel duurzaamheid naar mens, milieu... maar ook vooral voedselveiligheid dat is natuurlijk erg belangrijk in deze periode. Met de negen rapporten in de hand kan minister Verhagen aan de slag. Hij zal moeten gaan kiezen, wat wel en wat niet... om het bedrijfsleven tot 2020 een nieuwe impuls te geven. Zorgen dat Nederland zo'n wereldspeler blijft op uw terrein. Dus ik wens u veel succes vandaag... zodat we met smaak van uw fantastische producten kunnen blijven genieten. Jeroen, die jagen dus over een van die topteams. Nou, de Boskoop is daar onder andere in. En dan ietsjes meer naar het noorden. Dan kom je bij Alphen aan de Rijn. Daar heb je een hele nieuwe containerhaven die ze recent hebben gegraven. De snelweg enzovoort is omgelegd. En bij die containerhaven, daar is onze verslaggever Mark Robin Visser. Ja, zeker. Steeds meer containers gaan van de, weg op, uh, van de weg af het water op. En dat gaat hier uh, bij Alphen aan de Rijn allemaal uh, gebeuren. En ja, toen viel ineens die brug naar beneden vorige week, uh, meneer Heelhorst. Ja. Uh, ja, ja. dat klopt. En toen? Dat was een hele schok, eh, omdat wij eh, de Gouwen eigenlijk als onze enige ja, redelijke toegang eh, kunnen beschouwen. Eh, dus we zijn eigenlijk onmiddellijk eh, uitwijkmogelijkheid gaan zoeken richting Amsterdam... Uh, de staande mastroute naar Amsterdam uh, is uh, ja, voor onze schepen eigenlijk niet toegankelijk... omdat wij uh, ja, boven maat uh, zijn. Hoeveel schade hebben jullie nou geleden de afgelopen week? Uh, ja, uh, je moet echt denken aan, uh, aan vele tienduizenden euro's. Uh, die wij geleden hebben, doordat onze schepen extra hebben moeten omvaren. We hebben extra wegvervoer uh, moeten inzetten. Uh, ja. Ik sprak vanmorgen met, uh, met een directeur van Heineken. Die zei, we hebben ook de, de bierkraan wat dicht moeten draaien. 4 miljoen liter uh, exportbier, ja. minder. Dat klopt. Ja, we konden het, uh, het, ja, de, de switch terug naar wegvervoer, uh, die hebben wij uh, moeten maken uh, binnen 24 uur. Ja, en daarbij uh, heb je uh, logistiek een enorm probleem om dat op te tuigen. Ja, het is toch wel heel grappig. Dit is een hele moderne terminal en dan zijn jullie eigenlijk afhankelijk van die oude gouden met die drie hefbruggen erop uit 1935. Ja, dat, Zolang ze het doen, gaat het goed? Dat klopt, dat klopt. Gaat u nou een schadeclaim indienen bij de provincie? Ja, ik uh, weet dat de provincie uh, vorige week uh, direct aansprakelijk is uh, gesteld. Oké, okay. uh, dat moeten we dan afwachten? Dan, ja, dan moeten we even afwachten, ja. Misschien is het goed als ik uh, straks maar eens even met de provincie ga bellen hierover. Dat, uh, dat kan. Kijken of ze de telefoon opnemen. Ja. Dank u wel, uh, meneer Hilhorst van het Alferium in uh, Alfa aan de Rijn. Okay. Dan hebben we straks nieuws. Het is nu tijd voor de wekelijkse column van Jeroen Wilaert. Regen over Terschelling. Niet het beste geluid van het eiland. Het hoort er wel bij. Het is vaker gebeurd dat de zon even niet scheen over Oerol. Het was ook een bewijs van solidariteit. Hoe de natuur zich mengde in het huidige kunstklimaat. Die roffels van de regen konden toch dat andere geluid niet doen verstommen. De harmonic fields van de Fransman Pierre Sauvageau. Klankvelden gedrapeerd over de duinen bij Hee. Veel aangenamer, betoverender dan het geluid van geklaag... opklinkend bij het aanrollen van een bezuinigingsgolf. Het is lelijk. Kunst moet niet klagen. Kunst moet excelleren. Maar onvermijdelijk is het ook. Als reactie op de furoren van het Haagse elite theater van de smakeloosheid. Vlak voor de ingang van het Oerolkantoor in Mitsland ligt een bronzen plaquette met een interessante tekst. Al stamt gij een dwaas in een vijzel tussen de graankorrels met een stamper... zijn dwaasheid zal niet van hem wijken. Het is uit Spreuken 27, vers 22. Wim T. Schippers is zo'n ontembare dwaas... De geestelijke vader van Chef van Oekel is ook de schepper van de pindakaasvloer reeds. Juist deze creatie heb ik de laatste weken regelmatig horen opdienen als geldverslindende onzin. Een parket van pindakaas dat hoort niet in een museum. Waar het om gaat is het proeven van dit soort kunst en de keus van de locatie. Ik kan me diverse installaties met typisch Hollandse lekkernijen voorstellen... die direct zullen worden begrepen als topkunst. Zie het voor je. De groene zoden van de Amsterdam Arena... volgestort en geëgaliseerd met Hollandse nieuwe... rijkelijk belegd met uitjes. Het veld van de Kuip, gevuld met frikadellen... met potten mayonaise bij de hoekvlaggen. Kunst om op aan te vallen... Goed voor een enorme opbrengst met slechts een paar euro per kunstonderdeel. Genieten, daar gaat het in de kern om. Maar dat is niet de enige essentie van kunst. Kunst moet uitdagen, confronteren, harten raken. Deze tijd laat zien wat er gebeurt als de kunst wordt geraakt. Heel gevoelig. Vooral met zoveel vertoon van gevoelloosheid. De kunst mag niet klagen... Dat was deze week de strekking van de kolom van Rob Hoogland. Mijn reusachtige collega van de Telegraaf. Geheel in stijl deed hij het af als gelamenteer voor volkskrantlezers. Zeg maar de arrogante linkse horde. In zijn opzomming van ijdele kunsthote maakte hij opvallend genoeg een uitzondering voor de directie van Oerrol. Daar op de Schelling heeft men wel degelijk een punt, meende Rob. Ze scoren er namelijk veel eigen inkomsten met relatief weinig subsidie. Iets om over na te denken in Den Haag. Ook omdat prominenten als Alexander Rinnooy-Kan en Bernard Wintjes... vanavond geluidsboodschappen ten gunste van Oerol zullen laten horen bij de opening van het festival. Er zullen weer 55.000 mensen op afkomen. Een deel van al die mensen die in de komende tijd van alle vormen van Zomerse kunst willen genieten. Allemaal kiezers. Een macht. In Nederland wordt een vreedzame, zomerlange demonstratie met dat ene geluid. De kunst is van ons. We willen hem houden. Den Haag zal er geen tanks op afsturen, want die hebben ze niet meer. De golem van Jeroen Wielaert was dat. Straks dus de nieuwe regering van Griekenland en we bellen even met Ad Koppian over de Wiegespolder.